bijvoorbeeld de horeca, ook getroffen worden. Uh, op welke termijn kunnen we aanvullende voorstellen tegemoet zien... Uh, hoe ook deze gecompenseerd mogelijk kunnen gaan worden... of hoe we dit in gang gaan zetten om dat uh, te bewerkstelligen. Uh, en daarbij ook de vraag... van kan er al een, uh, een, een begroting worden aangegeven of een budgetverdeling... van hoe het op dit moment gesteld is met uh, de gelden binnen uh, het coronafonds. Aankrijgen krijgen we natuurlijk ook inkomsten vanuit het Rijk... B hebben we natuurlijk ook een uitgaven, dus het zou wel handig zijn als we gewoon al op dit moment... de bedragen worden wel genoemd in het stuk, maar dat er een totaaloverzicht bijgeleverd zou kunnen worden. Dank u wel. Dank u wel. Meneer Keurenson. meneer Deen, PVV. Gaat u gaan? Dank u wel, voorzitter. Een duidelijk voorstel ziet er uiteraard goed uit en ook een mooie start om, uh, om met de ondernemers allemaal wat makkelijker te maken. Ik zeg bewust ook start, want we verwachten uiteraard nog veel meer... Voorzitter, en wij denken dat voor dit soort zaken uh, het coronafonds is bedoeld. Uh, met wel het, het gevaar wat zich al nu al een beetje laat zien. Hè, diverse partijen zeggen het al, zojuist ook mevrouw Keurenson. Uh, ja, sportverenigingen, andere ondernemers, toeleveranciers. We moeten er wel voor zorgen dat we niet een, een beetje een, een opeenstapeling van incidentele zaken zoals dit krijgen. Wij zoeken natuurlijk wel naar een algeheel. Uh, beeld waarin duidelijk is wat, wat er binnenkomt en wat eruit gaat dat is ons door het college ook uh, als raad gevraagd hè, om niet nu maar hapsnap met ideeën te komen maar ik heb nu de indruk dat zij dat zelf wel een beetje doen en, uh, dat, daar neig je natuurlijk gauw toe maar laten we het wel gecontroleerd doen en overzichtelijk, maar uiteraard is dit uh, punt voor de PVV een hamerstuk Dank u vrienden voor deze nu al zo snelle reactie geef ik toch het woord aan de heer Bluis Meneer Bluis, gaat u gaan? Ja, dank u wel. Uh, ik ben blij te horen dat... Uh, Koninklijk Horeca Nederland inderdaad heel goed samenwerkt... met de gemeente, met de wethouder en de burgemeester. Uh, dit stuk uh, komt uh, van mijn kant een beetje af. En het, het stuk is inderdaad een beperkt stuk. Want, want het stuk gaat met name over uh, de, de belastinginning... Die, uh, die, die loopt en die gaat lopen. En rond deze tijd gaan dus die... Heffingen of die inningen eruit. Dus wij, wij, normaal gaan wij nu aangeven aan partijen de, dat, dat we de toeristenbelasting willen gaan invorderen en dat ze een, die, die heffing gaan krijgen. Nou, daarom hebben wij daar al op geanticipeerd en nu al gezegd: van oké, okay, we gaan op die 70% zitten, want dat is de verwachting die we hebben dat het maximaal wordt. En vandaar dat we dus nu met dat voorstel moeten komen, want anders kunnen wij. ...niet iets uitsturen met maar 70% in staat, want uw verordening geeft aan dat het 100% moet zijn. Nou, datzelfde geldt voor die precario, dat is ook een, een zaak die dit jaar moet doen. Dus die hebben we feitelijk wel naar voren gehaald. En in, in feite, dat is dan verwoord in, in dit voorstel. En ik ben het met u eens dat er nog veel meer maatregelen zullen genomen moeten worden. Daar hebben we inderdaad ook dit, uh, dit coronafonds voor. En het Corona-fonds, dat wordt natuurlijk gevoed met verschillende, vanuit verschillende kanten. Dat is enerzijds de ene kant hetgene wat u ter beschikking hebt gesteld. De beroemde 10 miljoen. Maar het wordt ook gevoed vanuit de, de, de overheid. Bijvoorbeeld met name het deel de toeristenbelasting... zal gevoed worden vanuit de overheid. En dat staat wel in het stuk. Daar is een inschatting gemaakt. 30 procent, ongeveer 800.000 euro. En dat is ook ongeveer het bedrag wat wij terug verwachten te ontvangen... ...vanuit het Rijk. Nou, de, de, de precario is, is dan weer een, wat meer een, een lokale, lokale maatregel... ...dus dat moet allemaal nog bij elkaar komen. Ja, en dat is, was op, is de, op dit moment nog niet aanwezig. Daar wordt hard aan gewerkt om dat uh, vooral voor de decemberrapportage... ...allemaal in beeld te brengen. Uh, welke bedragen dat allemaal bij elkaar zijn. Daar hebben we wel er, er, al op vooruit uh, naar u toe uh, in een najaarsnota... Een, een eerste inschatting gegeven. He, dat bedrag van uh, rond. Uh, waar we toen op zaten. wat we verwachten. rond de 2 miljoen euro nodig te hebben. Nou, dat wordt dus nu allemaal verder ingevuld. En er worden dus ook besluiten voorbereid. om, om dat, uh, dat te in te vullen. Dus naar vooral OPZ. Uh, van, ja, waarom nu nog niet? Nou, omdat we dat op dit moment. zijn het aan het inventariseren. En wij zullen. Uh, als wij de decemberrapportage klaar willen hebben... zullen wij ergens over anderhalve week in het college dit stuk al moeten behandelen. Dus we zijn nu echt alles aan het verzamelen. En welke kosten we allemaal gemaakt hebben in relatie tot corona. Dan komen vervolgens uh, een aantal zaken... moeten vanuit het coronafonds gevoed worden. Een aantal zaken vanuit de bijdrage vanuit het Rijk. Nou, Dat wordt ook allemaal nu op een rijtje gezet. En bij elkaar moet u daar dan vervolgens uh, besluiten... Overnemen, Maar op zich, dit was een stuk wat wij zeiden van dit moet echt naar voren gehaald worden. Voor wat ik al uitlegde. Dus, dus dat is denk ik uh, wat, wat nu voor ligt. En uh, daarom uh, de verdere aanvullende voorstellen door me meerdere partijen omgevraagd. CDA zeg ja van uh, wat, wat, hoe kijkt u dan inderdaad naar die tweede... Tweede lockdown noem ik het maar even. Ja, daar moeten we dus nu ook over na gaan denken. Van wat betekent dat dan weer voor een aantal ondernemers? En wat hebben we inderdaad in de eerste lockdown wat hebben gedaan? En wat doen we nu met de tweede? Nou, daar zullen wij over na gaan denken. Ik kan niet zeggen van daar, heb, daar hebben we al een besluit over. Want dat, dat gaan we samen weer met u besluiten. En dat, dat is dan ook onderdeel van, uh, van het, dat herstelpakket. Daar willen we het dan ook onder andere in, in laten landen. De, en de aanvullende maatregelen... daar... heer Deen gaf het ook aan van... ja, dan, dan, dit is de start. Dit is eigenlijk een vrij simpele. En, en gelukkig... Uh, ik ben blij dat u het uh, allemaal ondersteunt. Maar nu moeten we keuzes gaan maken. En, en, en, en wat zijn... effectieve maatregelen? Is dat... Uh, dit is vooral gebaseerd op, op onze inkomstenkant. Onze eigen inkomstenkant die, die stokt door gevolgen van. Maar we moeten straks bijvoorbeeld investeren. Investeren bijvoorbeeld in, in, in de ondernemers. En, en we moeten ze ondersteunen. Dat, is, dat geldt voor de burgers ook. En dan, kom ik ook, inderdaad, dan komt ook aan de orde van de sportverenigingen. Ja, wat, wat is, dat, dat wordt nu geïnventariseerd. Wat is er bij de sportverenigingen aan de hand? Uh, nou... Er komen ook wat signalen van binnen. Nou, daar zijn we mee bezig. Met, bijvoorbeeld met het museum zijn we in gesprek. Um, de de gebouwde krochten, Krocht, die zijn ook, hebben zich bijvoorbeeld ook gemeld. Dus wat dat betreft zijn we dat nu allemaal aan het inventariseren. En dat, dat is ook niet een proces wat, uh, wat we zeggen van dat, dat stopt uh, op uh, 30 november en dan gaan we u een stuk. Dat, dat is een, een doorlopend proces. Nou, uh, de burgemeester heeft al voorgesteld dat er een, een, in december die, die, die versie van 70% ligt. En dat we ook uw input daarvoor moeten gebruiken. Met elkaar moeten we dat en vanuit de burgers. Daar komen ook signalen binnen. Dus ja, dat, dat gaat heel veel van ons vragen. Hè, en, en hoe we daarom mee moeten gaan. En denk ik dat, uh, dat we elkaar daarin heel goed moeten ondersteunen. Dus ik denk dat ik op deze manier wel de meeste vragen beantwoord. Heb en ik snap het uh, bij de OPZ dat ze die zeggen van ja, maar wij willen nu meer weten. Ja, ik kan op dit moment niet meer geven als dat we hebben. En als dat we volgens mij ook al gemeld hebben, bijvoorbeeld bij de najaarsnota. Daar hebben we al een redelijke vooruitzicht gegeven, maar we komen met de decemberrapportage met totale verhaal. En, en daar zit, dat is rijp en groen door elkaar, want daar komen ook de kosten naar voren die die, die landen, landen maakt. De, de, bijvoorbeeld wat er aan de hand is er is ook veel meer grof opgehaald als begroot bijvoorbeeld, dat is, ook aan, dat is ook aan de orde we hebben heel veel uh, boorden, afzettingen al die kosten worden nu verzameld en dat hebben we allemaal gedaan tijdens het zomerseizoen om het allemaal in goede banen te leiden nou dat komt nu allemaal bij elkaar ja en dat geeft best wel aardig wat kosten met zich mee, maar oké okay. en dan moeten we ook kijken van hoe, hoe de rekening, rekening zichzelf ontwikkelt nou en dan is het uh, met elkaar afstemmen van hoe we dat uh, naar u toe brengen, zodat u de, de juiste besluiten kunt nemen. En uh, ja, het, het is ook een beetje afwachten voor u. Ja, helaas is dat zo. Maar elke dag worden de kosten gemaakt waarvan ik van tevoren niet in september wist dat dat uh, in december uh, x bedrag was. Wat dat betreft uh, is, is, hebben we elkaar nodig en is het niet zo dat we alles maar zomaar van tevoren kunnen begroten. Dus ik hoop dat we in de, de decemberrapportage met elkaar de, de juiste besluiten kunnen nemen. Maar vooralsnog alvast bedankt dat we dit besluit kunnen gaan nemen. Dank u vriendelijk, meneer Dit was een vervolg op aanvullende maatregelen en helaas komen er wellicht nog meer. Uh, ik heb niet iedereen gehoord of het even een hamerstuk kan worden. Ik kijk toch de ruimte nog even rond. Wellicht heeft u behoefte aan een tweede termijn. Mevrouw, meneer, meneer Stefan, steek zijn vinger op. U heeft het. Gaat u gaan. Heel kort. kijkers. Korte tweede termijn. Uh, dank. Uh, we, zijn bijna, we zijn er bijna meneer de, de wethouder. Uh, mijn vraag was nou eigenlijk juist, want ik begreep inderdaad dat, dat dit eventjes een, een stuk is tussendoor als je zo wil. Voor maatregelen die nu genomen moeten worden vanwege de belasting en, en, en de precario uh, regelgeving dat, dat was mij duidelijk. Dus ik, ik, ik verwachtte ook niet anders dan dat er nog een, een aanvullend stuk komt. Zoals ook gelukkig de meerderheid van de raad ook aangeeft. Uh, maar wat mij er juist om ging, wa waarom noem ik uh, uh, met name de venten, sta standplaatshouders, jaren, paviljoens. Ook zij krijgen nu, volgens mij uh, in deze weken, al was al, het vorige week of die week daarvoor, de rekening binnen voor de pacht en de huur voor uh, dit jaar. Uh, en aangezien zij nu ook gesloten zijn en ook al, al deze groepen ook nu weer last hebben hier van, van deze sluiting. Ik bedoel, uh, er komen geen, geen toeristen hier naartoe. Wil ik toch ook de wethouder vragen om ook dit, nog in dit stuk even te kijken of dat nog meegenomen kan worden in dit raadsbesluit. Graag. Ja. Mark Curzon had reeds gezegd van een hamerstuk. Meneer Deen ook, meen ik. Eh, meneer Berg heeft toch een aanvullende vraag? En, eh, ik ben blij dat er in december een totaalverhaal komt. Eh, ik heb alleen nog niks gehoord over die lichtmasten. Wellicht komt de lichtmast nog in de tweede ronde bij meneer Bluis. Meneer Van Marlen, hamerstuk aanvullende vraag. Allebei. Het is sowieso wel een hamerstuk. Maar ik ben wel benieuwd of, de, of het college reacties heeft gehad op die publicatie. Dank u meneer Van Marlen. Radwies. Wies. Nee, niet meer. Dankzij. U heeft een hamerstuk gezegd. Het woord geef ik nu aan de heer Bluis. De lichtmast, onder andere. Ja, uh, lichtmast. Maar dan gaat het eigenlijk over het algemene beginsel. En, en ook het uh, gelijkheidsbeginsel. En... en, en uh, dat evenredigheidsbeginsel. En dat, dat hanteren wij. Want als wij het allemaal moeten gaan opsplitsen en, en, en die wel en die niet, dan, dan krijg je juist procedures. We proberen een generieke uh, maatregel te nemen en, en, en daarop te anticiperen. En, en dat hebben we in de vorige keer gedaan en dat hebben we nu, nu weer gedaan. Um, ten aanzien van reacties op, uh, op, uh, op wat er in de krant uh, staat, ik heb uh, komende donderdag staf, daar staat het op de agenda. Dus, Misschien dat ik u dan meer kan informeren over de reacties. Dus dan zal ik dat uh, alsnog doen of bij de raadsvergadering. Of u krijgt even een kort berichtje van mij daarover. Um, dan de, de, de heer Steven, ja, ik, bedoel, ik, ik, heb, ik heb vandaag uh, net gehoord uh, wat de aanvullende maatregelen zijn van de, de, de premier en van meneer, uh, meneer de Jong. Dus ik, ik, ik kan niet zomaar zeggen van ik, ik, ik doe nu maar even een ander iets sturen. En uh, dat, dat gaat niet. Want dan ga ik vooruitlopen op wat, wat ik eigenlijk nog niet wist. Ik weet het nu en ik weet nog geen eens hoe lang het duurt. Maar ik, ik zeg u toe dat we wel gewoon dit meenemen in het, in het, uh, in het verdere opvullen van het herstelplan. En, en het is een terechte vraag van hoe ga je er dan, dan mee om. Want als dat inderdaad uh, daar langer duurt, dan maken zij ook onderdeel weer van wat we in de eerste fase hebben meegemaakt. Dus daar gaan we dus ook serieus naar kijken. En, en, en ik, ik neem me mee... Uh, bij het, ...bij het herstelplan van, van wat de gevolgen van deze tweede zogenaamd gezegd lockdown is zijn. Dank u vriendelijk meneer Stefan. Het is een hamerstuk voor de hele commissie heb ik begrepen. Meneer Berg. Ik, ik heb, ik eigenlijk heb ik toch nog een, een aanvullende vraag op de wethouder. Um, ik, ik hoor hem vertellen dat het is uh, vanwege gelijkheidsbeginsel en evenredigheidsbeginsel. Euh, ...kan hij niet anders dan die lichtmasten ook euh, hieronder schaden. Maar in, in juni hebben we, ik denk, een achttal sectoren eh, een, een, een korting gegeven. Eh, maar komen die alle acht sectoren niet straks uh, op nul te staan... ...door dit gelijkheidsbeginsel en evenredigheidbeginsel... Dank u, meneer Berg. Meneer Bruijs. Ja, in Welke acht sectoren, hoe bedoelt u dat? Nou, Holland Casino, Open Golf. Uh... Meneer Berg, ja. gaat u gang. Ja, ik, ik heb gezegd dat ik ga kijken naar aanleiding van de vragen van de heer Stefan... Hoe, hoe daarmee om te gaan en dan kom ik, komen we daarop terug. En er dus, dus zitten ook een aantal bedrijven in die nu dicht zijn. Bev hè? Bijvoorbeeld de, de strandpachters. De, de, dus die zijn dicht, dus daar geldt het bijvoorbeeld al niet voor. Dus, maar we gaan kijken van hoe we hiermee omgaan. Ja. Meneer Bert, nog een nabrander? Ja, maar die lichtmasten die, die worden echt totaal niet getroffen door corona. En die gaat u toch totaal op nul zitten. Dus vandaar oh, dat dat ik zal ver... het even nakijken hoe dat precies geregeld is. Ik, ik weet niet of dat zo als de comma nog... zo geregeld is. Dus, uh, maar het, Dan gaat lijkt wel hem... om, het gaat wel om de hoofdlijnen hier. En niet om allerlei details, denk ik. Als je, als je dit soort besluiten neemt. Meneer Berg, het wordt nagetrokken en u heeft een terechtpunt aangegeven en het gaat de heer Bluis natrekken. Dank u, vriendelijk, meneer Bluis. Mag ik hiermee dus u rondkijkend de conclusie trekken dat dit een hamerstuk is? Afwachtend van de antwoorden van de portefeuillehouder. We gaan er vanuit dat dit een hamerstuk is. Als u het antwoord niet aanstaat, dan laat u het weten. Mag ik het zo formuleren? Dank u. Dan gaan we hiermee door naar agenda punt 7. Nota watersportsonering 2020. Wethouder mevrouw Verheij. Het strand van Zandvoort biedt ruimte aan vele activiteiten. Terwijl u eh, een chantiement doet, licht ik het punt even toe. Met name de watersport heeft zich de laatste jaren enorm ontwikkeld. Dit biedt kansen voor Zandvoort in, biedt kansen voor Zandvoort. in 2016 toen al... ...heeft de provincie Noord-Holland-Zandvoort aangewezen als durfspot. De gemeente wil snelle watersporten op een verantwoorde manier meer ruimte bieden. Dit zodat de watersport op een goede, veilige en harmonieuze wijze samengaat met strandtoerisme. Een heldere sonering is van belang om het gebruik van het strand goed te organiseren. In 2019 is een participatieproces gestart om te komen tot een nieuw watersportzonering... die eenvoudig en handhaafbaar is. Tijdens dit proces zijn aandachtspunten naar voren gekomen... die een heroverweging vragen van de bestaande watersportzonering... zodat het beter wordt aangesloten op het natuurlijk gebruik van de strand... door de verschillende gebruiksgroepen. Wij hebben hiervoor uitgenodigd en de heer... David de Jong die stelt het op prijs om toch ook in te spreken... ...mede namens de Vereniging. Zeg ik dat juist, meneer? Uh, de Nederlandse Kitesurfvereniging ja. en KV. Fantastisch. Uh, uh, ik nodig u uit om uw inspraak te doen en ik geef u drie minuten... ...en voor u begint uw naam en dan komt de rest allemaal fantastisch. Goed. Uh, gaan gaan. Hartelijk dank. Mijn uh, naam is uh, David de Jonge, inwoner van... Uh gemeente Zandvoort en inderdaad uh, ook uh, zit ik hier namens de NKV. Uh, ik maak van de drie minuten even gebruik ook om uh, ja, mijn trots en positief uh, te uiten... over de nota zoals die er nu in conceptvorm ligt. Dus uh, daar ben, ben ik heel blij mee. Um, nou ja, we hebben vanavond ook weer gehoord dat sport heel belangrijk is. Hè? Dus uh, uh, we hebben ook wel uh, wat redenen om u nog wat mee te geven uh, naar aanleiding daarvan. Um, u weet ook wel dat de afgelopen dagen het ontzettend uh, warm geweest. En uh, het is heel druk geweest met, met surfen, kitesurfen, alle watersporten. Uh, de NKV is in 10 maanden 40% gegroeid. Uh, de lokale surfwinkels hebben een dubbele omzet in 2020 gedraaid. Dus het, uh, de drukte neemt toe. En uh, ook in de winter is dat het geval. Uh, de spullen worden beter. De, de winters worden minder koud. Uh, maar er is wel een probleem waar ik uh, op wil wijzen. En dat is uh, vooral de winter. ...in de winter kunnen we eigenlijk niet, uh, niet terecht op het strand, qua stalling niet, qua beschutting niet, qua consumptie niet. He, we zijn natuurlijk allemaal in een surfpak. Ja, en daar, in het kader van dat, de ontwikkeling he, van het, het durfsport uh, Zandvoort uh, zou ik u erop willen wijzen om uh, ja, te vragen, eigenlijk ook in het kader van de veiligheid... ...want er is niemand die echt op ons let uh, en we verspreiden ons te veel als je het loslaat en geen stalling hebt bijvoorbeeld... Dus ik wil erop wijzen dat er de winter een, een, een vervelend punt is voor ons altijd. Ondanks dat de omstandigheden ontzettend mooi zijn dan. En dat we heel graag het water op willen met z'n allen. En uh, met name de jeugd die geen auto heeft en niet de toekomst heeft. En die misschien wel de potentiële wereldkampioen is. Die kan gewoon niet, niet uh, kiten omdat ze spullen er niet liggen en ze ouders nodig heeft. Nou ja, die werken overdag, et cetera. Dus als straks corona weer, weer voorbij is, dan uh, hoop ik dat we... Uh, Geluiden kunnen horen van u dat u met ons mee heeft gedacht en dat we misschien ook nog wat een stukje veiliger in de winter kunnen, kunnen watersporten. Dank u voor uh, het in kunnen spreken. Dank u, meneer de jongen. Ik kijk nog even de ruimte rond of iemand een toelichtende vraag heeft van u. Ik zal nu al zeggen dat wij geen wintersopstandigheden in de zomer kunnen regelen, maar ik kijk even rond. Meneer Deen, gaat u gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Allereerst uh, dank aan de heer De Jonge voor zijn duidelijke inspraak. Had hij zelf ook een idee hoe dat dan geregeld zou kunnen worden? Uh, zal ik toch per uh, inspreker en per vrager even de, de, Deen of de heer De Jonge de gelegenheid geven? Gaat u gang. Ja, er zijn. Uh... Ik mag antwoorden? Ja hoor, gaat er dan. Uh, er zijn uh, diverse initiatieven die misschien wel nadenken over een, uh, gewoon een strandtent die in de winter ook open is. Dus een jaar rondstalling die dan ook zorgt voor toezicht en veiligheid met boten en verrekijkers, cetera. Alles wat erbij hoort. Uh, ja, Dat zou het leven een stuk aangenamer maken en, en er is ontzettende behoefte aan. Dank u meneer Jonge. Ik zag meneer Berg ook zijn vinger steken. Meneer Berg. Uh, ja, kunnen ze, kan meneer De jongen nu niet uh, met, met de andere kijkers genoeg terecht bij uh, de watersportvereniging in het Zuid? Dank u, meneer u. Dank u, u, Berg. Nee, die is, de stalling is helemaal vol. En er is een wachtlijst en uh, er zijn wel ideeën om uit te breiden. Hè. Ik, ken de, ik ken de gesprekken, Het is niet iedereen het over eens, dus dat gaat gebeuren, weet ik niet. Maar uh, er is echt behoefte aan een uh, nieuwe plek. Het is daar ook wel heel erg druk al, op die uh, specifieke plek. Dus er is gewoon ook in Noord bijvoorbeeld hè, een plek nodig. Dank meneer jongen. Ik kijk verder. Nou, ik stel vast dat u bijzonder duidelijk bent geweest en ik dank u hartelijk voor uw inbreng. Het zal meegenomen worden in ons overleg. Dank u. Ik hoor net van onze eminente griffier dat er u al een schriftelijke bijdrage in uw bezit hebt van dit, voor dit agendapunt. Ik verzoek u dat ook mee te nemen in uw overleg en uw betrokkenheid. En inmiddels is aangeschoven mevrouw Verheij. Eh, heeft u behoefte aan nog een korte toelichting voordat wij de commissie de gelegenheid geven om vragen te stellen? Um, dank u voorzitter. Wellicht een kleine technische mededeling om het zomaar uh, te zeggen. In de bijlagen stond een typfout. Uh, die is in het digitale bestand gecorrigeerd. evenals een pijl nog op de kaart. Dus in het digitale stuk is dat volledig uh, gecorrigeerd. Maar in de stukken die u hebt ontvangen uh, op papier nog niet. Dank u voor deze aanvulling. Ik kijk rond naar u en ik kijk vooral naar uw gezichten. Want het moet kunnen in deze ruimte. Ja, U wil wat zeggen. Ja, dank... Kuin. Gaat GBZ, gaat uw gang. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, voor GBZ is uh, watersport. Uh, um, is, we vinden dat een toevoeging uh, voor, uh, nou ja, voor, voor, voor ons strand. We vinden het ook heel belangrijk dat uh, er duidelijkheid en veiligheid is, zowel op het water als op het strand. En wij staan dan ook achter dit, uh, dit stuk. Um, we hebben inderdaad de uh, brieven van de strandpachtersvereniging gelezen. We vinden dat een, uh, een sterk punt. Dus we willen graag vragen of dat uh, uh, erbij verwerkt kan worden. Dat was het voor ons. Dank u, mevrouw Kuin. Meneer Keuning. Dank voor het woord, voorzitter. Uh, watersport is natuurlijk een mooi onderdeel van Zandvoort. En het is mooi om te zien dat de strandpachters en de sport uh, ook blij zijn met dit plan. Uh, we hebben nog wel een kleine vraag aan de wethouder. We hebben het net ook over veiligheid. Uh, wat gehoord. Maar bijvoorbeeld in Noordwijk staat in de APV. Dat kite surfers ten alle tijden een KSN hesje moeten dragen. En zou de wethoudster in de verdere participatie dit ook mee willen nemen. Dank u wel. Dank u voor deze aanvulling. VVD, mevrouw Curenzon. Dank u voorzitter. Het is op zich het is een, het is een, een, een, een helder stuk. Er zijn voldoende pagina's aan, aan gewijd. Um, er zit echt één uh, nou ja, moeilijkheid in het stuk en dat is de handhaving. We hebben hier met elkaar wel altijd wel afgesproken, we moeten als we zaken in de APV opnemen dan moeten ze handhaafbaar zijn. En eigenlijk staat in het stuk al dat uh, de regels, zeker op zee niet handhaafbaar zijn, terwijl dat wel gewenst is. Um, en eigenlijk wat er naar wordt verwezen is eigenlijk ook een stukje, zeg maar, uh, elkaar aanspreken. Um, maar toch zien we ook op andere momenten, en je hebt me voornamelijk ook te maken, zeg maar niet met, uh, nou, maar met de freeriders die hierheen komen, die dan op uh, het, het strand opgaan of het water opgaan, uh, die mogelijk een gevaar zouden kunnen vormen. Um, hoe denkt de wethouder hiermee om te kunnen gaan? Um, zeker vanuit de optiek dat uh, we het opnemen in APV, er een meldingsplicht moet zijn en in hoeverre kunnen we dit überhaupt, kunnen we daarop toezien. Dank u wel, dat was voor de eerste termijn. Dank u wel. Keurison, meneer Metters, CDA. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, mevrouw Keurison haalt terecht een punt aan. Omdat op bladzijde 16 ook staat dat de, een van degenen die handhaven de politie inzet verder afneemt. Dat is natuurlijk een uh, slechte constatering. Het is dus jammer dat, uh, uh, als dat gaat gebeuren. Uh, eerder hebben andere sprekers al gezegd. Het is nodig dit uh, voor de veiligheid. Uh, dus dat is een goede zaak. Het is ook dat... Tot stand gekomen in goed overleg. Dat bleek vanavond ook door de inspreker en ik heb dat van andere mensen gehoord die er deel aan genomen hebben. Uh, het geldt voor een jaar, dat gaan we evalueren. Dat uh, wil men ook. Goede zaak. Het is al stand gekomen in koopproductie. Dat betekent uh, voor uh, mij dat ja, wij terughoudend horen te zijn als raad, omdat bij koopproductie nemen wij het over. Het is geen advisering uh, die hier gevraagd wordt. Uh, ik heb één klein vraagje, dat heeft te maken met de periode. De periode die uh, hier genoemd wordt is, dacht ik, 15 april tot 1 oktober. En de andere periode die we gebruiken voor andere zaken is 1 maart tot 30 oktober. Dus misschien uh, de, om dat die periode gelijk te laten zijn. Een goed stuk, complimenten voor het CDA en Hamelstuk. Dank u wel, meneer de meneer Deen, PVV. Dank u wel, voorzitter. De vereniging van strandpachters Zandvoort is tevreden. Um, Na leiding van een brief van de inspraakreactie van de Schot, zij zijn ook tevreden. Nou ja, dat lijkt ons mooi. En wie zijn wij er nog om deze nota feitelijk in twijfel te trekken, zou ik zeggen. We lazen echter nog wel een opmerking vanuit het bestuur van de strandpachters. Dat uh, zij eigenlijk uh, wel graag willen meegeven dat deze watersportsonering op geen enkele wijze van invloed mag en kan zijn op het toekomstige selectieproces rondom een eventueel nieuw jaar rond... Wat voor centrum dan ook, watersport of topcentrum aan het strand. En dit zou wat hen betreft betekenen dat uh, concreet en alle tijden een wijziging zou moeten kunnen worden aangebracht in de sonering. Om te voorkomen dat juist deze sonering nu leidend of bepalend zou zijn in het wel of niet aanwijzen van zo'n jaar rond uh, locatie. Nou, daar, daar kan ik me wel in, in vinden dat zij dat uh, vragen. En ik wil dan ook wethouder Vrij vragen of zij dit nog even formeel kan toezeggen. En een tweede vraag is hoe uh, de wethouder staat tegenover de opmerkingen van de heer De Jonge, de inspreker van zojuist. Dank u wel. Dank u wel, meneer Berg, Oude Partij. Dank u, voorzitter. Voorzitter, in de nota op bladzijde 8 en bij vervolgstappen in hoofdstuk 8 geeft u aan dat in de nadere planuitwerking onderzocht kan worden op welke wijze gemotoriseerde deursporten in C mogelijk gemaakt kunnen worden. In bijlage 9.1 staat een overzicht van die durfsporten. Aan de wethouder de volgende vragen. Is het niet wenselijk om hierbij aan te geven welke durfsporten wij wel en niet toestaan in de snelle zones... en wat bedoelt u met verdere planuitwerking? Ziet u bijvoorbeeld een pilot voor zich en hoe ver wordt de Raad erbij betrokken bij deze verdere planuitwerking? Voorzitter, voor openzet gaan de meeste zorgen uit naar handhaving en veiligheid. Het tot stand komen van deze noten heeft een aantal jaren in beslag genomen en naar onze mening heeft u daarvoor veel ervaring kunnen opdoen. Helaas dat de paragraaf kwaliteitswaarborgen nog veel onduidelijkheid is. Als voorbeeld, in de zomermaanden kan overwogen worden om restricties op te leggen voor groepsactiviteiten en maximaliseren van het aantal deelnemers kan ter zijnde tijd met betrokkenen worden uitgewerkt. Aan de wethouder de vraag, waarom neemt u niet direct verantwoordelijkheid... en geeft u vanuit bestaande ervaringen duidelijke kaders mee? We lezen ook dat aanbieders een meldplicht krijgen bij de gemeente. De sector schijnt te werken met certificering. Aan de wethouder de vragen, wat houdt deze meldplicht in? Wanneer moet de melding zijn gedaan en voor welke termijn is deze geldig? Wat zijn de consequenties als er geen melding wordt gedaan... En hoeveel instructeurs bij het geven van een les zijn verplicht... bij welke groepsgrootte en welke veiligheidsmaatregelen zijn dan verplicht te nemen. Voorzitter, bij veiligheid en toezicht worden drie niveaus genoemd. Zelfregulering, toezicht door onder andere watersportaanbieders, strandpachters en renningsbrigade... en punt drie, handhaving door gemeente en politie. Hier hebben wij veel gr grote vraagtekens bij... Het afgelopen seizoen is wel gebleken dat zelfregulering een kansloze missie is. Iedereen heeft kunnen waarnemen dat keiters de zwemzone niet respecteren... en vanaf het strand starten om hun sport te beoefenen. Willekeurig van het strand starten. Hoe bedenken je dat strandpachters die moeten zorgen voor handhaving? Wij zijn ontzettend benieuwd op welke wijze de wethouder dit voor zich ziet. Daarnaast heeft de reddingsbrigade ons aangegeven... Geen handhavingsfunctie zichzelf toe te dienen. Als zij het constateren zullen ze aanspreken, maar daar houdt het mee op. Maar dan de politie. Met weemoed denk ik terug aan de strandpolitie. Helaas zijn deze een aantal jaar geleden wegbezuinigd. Wat ook inhoudt dat de post aan de rotonde al jaren nauwelijks bemand is. De BOA's hebben wij in ieder geval nog nooit op het strand zien surveilleren. Openzet. Verwacht deze gemeente dat we de badgasten en strandbezoekers een veilige stranddag bieden. Zowel op het strand als tijdens het zwemmen. Aan de wethouder dan ook de vraag op welke wijze zij de verantwoordelijkheid van handhaving door de gemeente en politie denkt in te vullen. Voorzitter, als de handhaving al lukt dan blijft het probleem dat keiters zich snel verplaatsen en afzonderlijk niet van elkaar zijn te onderscheiden. Waarom... ...zij geen verplichting krijgen tot het dragen van hesjes en rugnummers... ...zoals in België verplicht en zelfs in Noordwijk geldt het voor bepaalde gebieden... ...zoals ook meneer Keuning aangaf. Bij handhaving wordt het dan tenminste duidelijk wie ze moeten aanspreken bij verkeerd gedrag. Via de Rennisbrigade kregen we ook nog een terugkoppeling... ...dat ze afgelopen zomer een aantal speedboten en jetskies onverantwoord gevaarlijk bezig gezagen... ...veel te dicht onder de kust. Verrassend was de reactie van de politie en handhaving. Beide gaven aan dat ze geen idee hadden wat ze hiermee aan moesten. Aan de wethouder de vraag... ...heeft zij gedacht om een noodmeldloket in te stellen... ...die de registratie verzorgt bij overtredingen... ...in samenwerking met watersportbieders om, om maatregelen op te leggen. Voorzitter, ter afsluiting. In zone 6 op het zuidenstrand... In de noten staat dat bij deze aanwezige strandpaviljoen plannen zijn om meer in te spelen op watersport. Aan de wethouder de vraag: welke plannen zijn daarom in te spelen op watersport? En hoe verder heeft de wethouder bekend dat afgelopen zomer de exploitatie voornamelijk heeft bestaan uit privéfeesten? Misschien wel toepasselijk nu het paviljoen ook privé genaamd is. Dat is het eerste termijn. Dank u. Dank u Weberg. D66 tegen Marra. Ja, dank u. Um, ja, D66 uh, houdt van sport en stimuleert dat uh, ook uh, van harte. En het is fantastisch om te zien dat Zandvoort uh, uh, enorm populair wordt uh, onder de karikers en andere watersporten. Um, dit stuk is uh, nou, uiteraard uh, in goed uh, participatie en overleg met de organisaties en de watersportaanbieders uh, uh, tot stand gekomen... Een mooie brief van de spot en van de strandpachters, dus allemaal prima. Uh, eigenlijk één vraag, eigenlijk ook naar aanleiding van de heer De Jonge. Um, uh, er komt schaarste, en uh, zeker ook uh, rondom die behoefte, zeker in de winter. En die schaarste met, uh, met de strandpaviljoenen en ook de vraag die de heer Deen uh, stelde... Dit ...is wel een punt die uh, goed overwogen moet worden... ...aangezien we nog een aantal vergunningen kunnen geven voor jaar-rond paviljoenen. Dus dit zijn wel dingen die je daar goed in mee uh, moet nemen. Dus uh, dat is nog een klus voor de wethouder. Dank u Van Morden. Ik zie mevrouw de Vries al kijken. Gaat u Dank gaan. u wel, voorzitter. Uh, we kunnen ontvinden het voorstel wat voor ons ligt. En dit voorstel voldoet ook aan de behoefte om te zorgen dat er een veilig en verantwoord gebruik wordt gemaakt van de stand... Het is door brede participatie tot stand gekomen en dit maakt ook dat het een gedragen stuk is. Uh, deze uitbreiding van de sonering en handheving gaat echt meer structuur bieden op die plekken. In het verlengen daarvan willen we wel een opmerking maken. En dat gaat uh, vooral over dat er niet alleen naar de zeekant gekeken moet worden, maar ook naar het gebruik van het strand. We zien dat het strand steeds meer dichtslipt en wat de Partij van de Arbeid betreft moeten de stukken vrij strand overblijven. Ook dit is kwaliteit. Dit staat ook in de structuurvisie uh, parel aan zee vermeld. Meer ruimte en voor veiligheid en verblijf aan een open strand. En dan als laatste, we zagen een foto van een jetski en een speedboot. En dat is wel verwarrend, want volgens mij is dat nu niet aan de kust. En er staat dan gemeld onder sport. maar is er niet beleid op dat, dat dit helemaal niet voor de zandvoortse kuts kan? Dat is een vraag die we hebben. Dank u voor deze bijdrage. Ik geef het woord aan de wethouder. Mevrouw Van Heij. gaat uw gang. Ja, dank u wel eh, voorzitter en ook eh, dank voor uw bijdrage. Ik eh, heb eh, mevrouw eh, Kuin van de GBZ vroeg of ik de brief inderdaad had eh, gezien en die heb ik zeker gezien. En ik denk dat dat ook recht doet aan het intensieve traject dat we hebben doorlopen met... Eh, nou ja, eigenlijk alle betrokkenen op het strand om te komen tot deze nota. En een van de punten die de heer Deen ook aanhaalde... ...was eh, een vraag vanuit de Strandpachtersvereniging... ...van goh, hoe verhoudt dit stuk nu tot, tot het aanwijzen van een jaar rond paviljoen? En is dat, ja, ik zeg het even in mijn eigen woorden, ook voorwaardelijk? Dat is het niet... Dit is een traject wat al een tijd geleden is opgestart en echt bedoeld om helderheid te creëren in die watersportionering. Want daar was echt heel veel behoefte aan. We hebben een ander traject opgestart, eigenlijk naar aanleiding van een amendement dat u hebt aangenomen, om te komen tot een nadere uitspraak over ja-rondlocaties. En de algemene conclusie leidt van dat er niet zozeer behoefte is aan een extra uh, jaar rond paviljoen, maar wel dat uh, er behoefte is aan een jaar rond watersportcentrum. En nu is de vraag, hoe ga je die uh, op basis van objectieve criteria bepalen? En daar zijn we nu naar aan het kijken van, goh, op welke wijze kun je dat ook objectief uh, doen? Um, maar het is geen harde eis dat je dan ook precies voor een watersportzone moet liggen. Um, GroenLinks vroeg naar de hesjes. Uh, nu is het in de... Praktijk dat heel veel eh, nou ja, lessen die worden gegeven, dan krijg je al een, een gekleurd shirt aan. Het is ook een onderwerp wat echt heel actief en eh, expliciet aan de orde is geweest... ook in dit participatietraject. Maar op dit moment eh, is daar geen eh, draagvlak voor om dat eh, te verplichten. Dus we houden daar echt wel een vinger aan de pols om te kijken... van goh, hoe gaat dat daarmee en is dit inderdaad eh, voldoende... Um, maar het is niet um, ja, zozeer als positief ervaren uh, door iedereen. En vandaar dat we ook zeggen van nou laten we nu beginnen met die meldplicht. En uh, kunnen we over een jaar kijken van goh, is dit dan voldoende geweest. Of moeten we inderdaad nog nadere regels stellen met betrekking tot de hashjes, De handhaving. Um, handhaven is voor een deel ook prioriteren. Maar het is ook een kwestie van gedrag. En eh, als je eh, kitelessen geeft bijvoorbeeld... dan ligt er ook bij de, degene die les geeft een primaire verantwoordelijkheid... om gewoon goed en veilig om te gaan met de cursisten en de regels voor het strand. En zo is dit ook bedoeld. Het is niet alleen van eh, de overheid of van de politie... maar het is eigenlijk een verantwoordelijkheid ook van de mensen die bijvoorbeeld die lessen geven. Eh, wat je echt eh, ziet is dat er... Eh, een, een, een ja, hoe zou ik dat zeggen, een, vaak een samenloop is op bepaalde dagen. Er zijn dagen, dan is er helemaal niet echt sprake van een conflict situatie... omdat er dan bijvoorbeeld alleen maar watersporters zijn. Eh, maar zwemmers of, eh, zijn er niet, of mensen die op het strand liggen ook niet. Dus dan gaan we zeker niet dan eh, de hele dag laten patrouilleren, om het zo maar te zeggen. De focus van die handhaving zal echt komen te liggen op de drukke dagen... En uh, dan is het ook echt uh, zaak om, om nou, dat iedereen ook een eigen verantwoordelijkheid pakt. Maar als je dat niet doet, ja, dan hebben wij uh, als overheid ook een taak in het kader van die handhaving. Um, ja, meneer Mettes, u vroeg nog uh, naar de termijnen... Um, ja, deze termijn is inderdaad afgestemd. Uh, is eigenlijk afgestemd op uh, de termijn dat de honden ook op het strand uh, mogen lopen. Dus dat is de, ja, dat is de keuze uh, geweest. En, en ook dit is expliciet uh, afgestemd in het overleg met, de, met alle participanten. En uh, nou ja, men kon zich daarin vinden vanuit het idee dat je juist. Uh, op het moment dat er geen uh, drukte is op het strand en dat er dus geen ja, kruisende bewegingen zijn, om dan uh, ja, de watersporter ook wat meer ruimte te gunnen. Um ja, meneer Berg, u eh, had een aantal vragen ook eh, over de, de meldplicht. Nou, we hebben nu in eerste instantie bewust gekozen voor deze meldplicht. En de achtergrond is om eh, in eerste instantie ook echt te komen tot eh, nou, inzicht. Wie hebben we allemaal op ons stand rondlopen? Eh, want... Je kunt niet aanspreken als je niet weet met wie je, met wie je te maken hebt. Dus het is heel belangrijk dat we in ieder geval ook scherp hebben van nou ja, wie, wie zijn de aanbieders. Want het is wel eens voorgekomen dat er een busje aankomt rijden en dan, dan wordt er een hele stroom van, van kites en andere uh, dingen uitgeladen. Maar je weet eigenlijk helemaal niet wie, wie is dit, is die gecertificeerd of niet. En een uh, meldplicht is echt wel de eerste, de eerste stap uh, daarin. Um, de handhaving, dat, dat hebben we gezegd. Um, u, u vroeg ook expliciet naar de strandpolitie. Nou, u weet inmiddels is, is de politie anders georganiseerd. En um, ja, vraagt dat ook een, een andere keuze, ook in regionaal verband. Um, en dat is echt iets, um, nou ja, daar blijven we voortdurend scherp op. En dat vinden we ook heel belangrijk. Maar het is ook heel belangrijk om, om die beperkte capaciteit in te zetten. Juist op dagen dat, het, uh, dat, het, dat er mogelijk knelpunten ontstaan. Um, even kijken. Um, ja, u had nog het idee van, van een, een meldloket eigenlijk bij um, misstanden, om het zo maar te zeggen, of als er dingen gebeuren op het strand, dat partijen in ieder geval met elkaar uh, goed daarover communiceren. In de praktijk is dat ook zo. Uh, er is bijvoorbeeld, uh, alle strandpachters hebben een app onderling, de reddingsbrigade is echt goed aangehaakt, ook bij de gemeente en de piketfuncties. Dus je merkt wel in de praktijk dat iedereen en alle betrokkenen die iets te maken hebben met... Um, um, ja, met, met veiligheid op het strand... die weten elkaar in de praktijk erg goed uh, te vinden... En, en ook daar adequaat uh, mee om te gaan. Dus een, een, om dat dan ook uh, ja, wat meer formeel op te tuigen... daar, uh, daar voel ik wat dat betreft uh, niet zoveel voor. U vroeg ook naar de ontwikkelingen op het Zuidstrand... Um, en uh, specifiek in relatie tot één specifieke uh, strandtent. Het college is uh, zich daarvan bewust... En we hebben daar, daar is ook de afgelopen zomer een controle heeft daar plaats uh, gevonden en er vinden nu in dringende gesprekken plaats ook met uh, deze exploitant. Um, ja, u, um, zowel de heer Deen van de PVV als uh, meneer Van Marle ook van uh, D66 vroeg uh, nog naar de jaar rond uh, paviljoens. En ook een reactie te geven op de bijdrage van de heer De Jonge. De heer De Jonge zegt met zoveel woorden dat er behoefte is aan extra ja, rond uh, Stalling op het strand. Um, nou, dat is onderkend. Dat uh, vloeit ook voort eigenlijk uit het eerdere participatietraject. Maar nogmaals, nu moeten we echt nog wel de vertaalslag maken van... Nou ja, en, ...en hoe gaan we dat dan toekennen? En dat, dat heeft uh, ruimtelijk effect. Want ook Rijnland heeft bijvoorbeeld allemaal regels... ...van waar mag dat wel en waar zou dat niet mogen? Um, en daarnaast is het ook wel uh, ja, qua concept. Wat, wat wil je dan precies? Uh, aan die criteria wordt gewerkt. En in Dachtig dat amendement komt dat ook... Uh, naar u toe. En uh, nogmaals, de watersportsonering is daar niet uh, in bepalend, uh, maar het kan natuurlijk wel een pre zijn. Maar daar kan ik eigenlijk nog niet op vooruit lopen, omdat we nu nog heel druk zijn met uh, het opstellen van die criteria. Um, voorzitter, ik heb het idee dat ik... Uh, nee, mevrouw uh, de Vries van de PvdA, u had nog een vraag ook over het vrije, vrije strand en ook uh, uh, ja, het type uh, uh, voertuigen, ook in de afbeeldingen. Um, nou, het vrije strand, de, he, dat u dat zegt, dat, dat, uh, dat herken ik inderdaad ook vanuit de structuurvisie. Um, maar dat, dat gaat eigenlijk de rijkwijde van dit traject uh, te buiten, omdat dit SEC gaat over waar mag je welke watersport. Uh, beoefenen. En als het dan gaat om categorieën van... Uh, uh uh, ...voertuigen of, of, of sporten, dan, uh, dan jetski's en motorboten en dat soort zaken... ...die vallen echt onder het beleid vaartuigen op zee. En daar zijn er echt maar een beperkt aantal vergunningen voor. Uh, als je het hebt over nou ja, de, de snelle uh, sporten zoals kiten en foilen en dergelijke... Nou, ...die vinden dan primair plaats in, in de zwarte zone. En de blauwe zone is eigenlijk een zwemzone waar de langzame watersporter uh, te gast is... Um, voorzitter, ik heb het idee dat ik uh, alle vragen uh, nu heb uh, beantwoord. Uh, nou, maar dat hoor ik straks ook graag uh, terug. Waarverheden gaan het controleren. Ik kijk de ruimte rond en ik kijk naar mevrouw de Vries. Die is... ...tevreden met het antwoord of niet? Ja, bedankt niet. voor het Oh, sorry. Ja, dank u wel, voorzitter. Ja, bedankt voor het antwoord. Het is meer dat we er vragen over kregen... ...want dit werkt al verwarrend als die onder te staan... ...van mag dat dan misschien? Maar we hebben er inderdaad niks over gelezen... ...dus dank u wel voor het antwoord. En we kijken uit naar de structuurvisie. En is het voor u een haamstuk? Ja, zeker. Dank u. Meneer Van Marlen. Zeker een haamstuk. Dank u. Meneer Berg. Dank u, voorzitter. Um... Ik heb toch een, een aantal vragen zijn er nog overgeslagen. We hebben het over de meldplicht, daar heb ik een antwoord op gegeven. Maar dan heb ik erbij gevraagd, wanneer, voor wanneer moet de melding gedaan zijn? Tot hoe lang is deze geldig? En wat zijn de consequenties als er geen meldingen zijn gedaan? Eh, dan eh, wat me, mevrouw De Vries ook aanhaalde over die... Over die. ...snelle sportdajetskies en andere dingen... ...waar foto's voor staan in bladzijde 9.1. Um, en staat ook op bladzijde 8 en in hoofdstuk 8 onderaan... ...dat u nadere planuitwerking onderzocht kan worden... ...op welke wijze gemotoriseerde durfsport in zee mogelijk gemaakt kunnen worden. Um, en daar had ik bij gevraagd... ...hoe ziet u dat voor zich? Wilt u een pilot komende jaar gaan houden of... Of wordt de raad er gewoon eerst bij betrokken als u dit toch van plan bent nadere planwerking mee te komen? Daar heb ik ook nog geen antwoord op gehad. Um, dan ben ik voor de rest weer erg nieuwsgierig. Nieuw jaar rond watersport zonder dat dit bij een watersportzone ligt. Nou dat lijkt me toch ook wel heel apart. Dat we een jaar rond watersport in de langzame zone gaan, gaan plaatsen. Het lijkt mij uh... Ja, ik zie niet voor me hoe u dat voor zich ziet. Um, en handhaving. Um, oh ja, allereerst de, de, de, renning, de renningsbegade. U zegt, ik heb er heel goed contact mee. Nou, ik heb echt van de, de, een, een, de, de mail, mail hebben wij gekregen van de ren, renningsbegade... dat ze afgelopen zomers Jetski onder de kust te dicht bij zee zagen... Ze hebben melding gemaakt, politie en handhaving wisten alle twee niet wat ze ermee moesten doen. En dan kunt u wel... De, maar, maar, maar ik vind het echt zorgelijk. En ik heb het zelf ook kunnen constateren. Zorgelijk dat dit gebeurt. Als idioten over zee gaan. Uh, en, en dat we dan denken dat het allemaal maar goed gaat. En dat u niet erover wil nadenken dat, dat, dat wij een gevaar ermee lopen. Ik wil u echt verpleiten dat er een meldblokket moet komen. Waar kunnen de, gewoon deze professionals van de reddingsbrigade waar kunnen ze wel terecht dat, dat ze weten er wordt wat mee gedaan. En dan nog, er is een toename van de laatste tien maanden, zei meneer De Jong, van 40% met keiters. En... Wat er nu in Noordwijk is met hesjes, er zijn twee zones die dicht bij het, een, een, een, het drukkere strand zijn. Die zones, daar hebben de, een, een vereniging, de KSN, die heeft een kleur hesje... en de mensen mogen in dat gebied waar het te druk is alleen met hesjes aanvaren. Zodat de watersportvereniging die kan zijn eigen leden erop aanspreken. Ik denk dat het hier overwogen moet worden bij de twee drukkere zones dat daar ook bijvoorbeeld een hesje de sport blauw en jumpsport oranje en bij de watersport gele hesjes dan kunnen dus de de dan hebben wij als handhaver die hebben beter zicht erop maar ook de watersportvereniging hebben beter zicht op afstand wat er gebeurt voor een deur um, en de, de, de zones in het, bij Havana daarnaast of bij Bernice, dan kan je zeggen: daar is de ruimte voor de vrijrijders die van buitenaf komen. Um, ja, ik, ik, uh, ik wil het hier maar bij laten. Dankjewel. Geen hamerstuk. Dank u vriendelijk, meneer Berg. Ja, dank u wel, voorzitter. Uh, ik hoor de wethouder zeggen dat het geen harde eis is dat een eventueel uh, jaar rond paviljoen. In of bij zo'n uh, eventueel nieuw jaar rond paviljoen in of bij zo'n watersportsonering zou moeten liggen. Maar. Dat, dat vind ik dan wel een beetje een zacht antwoord. Ik, geen harde eis, maar wil de wethouder ook zeggen dat dit op geen enkele wijze van invloed is op het toekomstige selectieproces. Dat is eigenlijk wat de vereniging vraagt. Graag nog even een duidelijker antwoord hierop. Dank u. Dank u Deen. Mevrouw Dank u voorzitter. De eerste vraag is ook eigenlijk in het verlengde van de vraag die de heer Deen stelt. En laat ik hem dan iets explicieter stellen. Um, op het moment dat een, uh, een, st een strandpachter zeg maar, op het middenstuk uh, ja, de watersport uh, ja, rond zou mogen worden... ...betekent dat dan ook dat de watersport of de sonering zoals we die hier hebben... ...dat die aangepast gaat worden, zodat daar de, ook de mogelijkheden zijn. Um, en dan even terug um, naar de vraag die ik had gesteld uh, en meerder ook met betrekking tot handhaving... Um, de wethouder geeft namelijk een antwoord in de zin van... het gaat ook om gedrag uh, van mensen, dat is correct. Maar op het moment dat mensen zich niet gedragen, moeten we gaan handhaven. En daar ligt volgens mij de crux. Um, handhaving op het moment dat de mensen bekend zijn, is, is, is makkelijk. Maar de zogeheten freeriders van buitenaf, die zijn vaak, is het wat lastiger uh, bij... Um, en vooral ook omdat u het stuk zelf aangeeft dat handhaving zeker op zee um, eigenlijk niet mogelijk is. Dus in hoeverre uh, zijn er mogelijkheden of bent u bereid te kijken naar mogelijkheden. Zodat er zeker ook op de drukke dagen, wanneer het echt noodzakelijk is en wanneer er een groot beroep ook wordt gedaan op de, op de, op de, de veiligheids uh, uh, Diensten, waaronder KNRM en ook de Rennesbrigade, om die te ontlasten zodat zij niet degene moeten zijn die voor de handhaving moeten zorgen, maar dat wij als overheid dat doen. Dank u wel. Dank u, mevrouw. Meneer Metters. Ik sluit me aan bij het punt handhaving. Dat is eerder al gezegd. Uh, dat vraagt aandacht. Dank u, meneer Metters. Meneer Koning. Uh, dank voor het um, Een soort van aanvullende vraag, want de reddingsbrigade zou volgens mij wel heel graag willen zien dat de keiters hesjes dragen. En heeft de wethouder hier met hen over gepraat? Dank meneer Keuning, mevrouw Kuin. Um, wij wachten de antwoorden af op de vragen die door uh, de medesprekers zijn ingesteld. Dank u vriendelijk. duidelijk. De wethouder, mevrouw Vrij. Ja, dank u wel, euh, voorzitter. En om euh, zo te beginnen. En er is inderdaad gesproken expliciet over de hersjes. En op dit moment is er in die groep daar geen consensus over. De reddingsbrigade heeft heel actief ook meegesproken in deze groep. En heeft ook heel actief een bijdrage geleverd. Net als vele andere partijen op het strand. Over, ja, daarvoor ben ik hen overigens zeer erkentelijk. Maar dit is dus wel expliciet aan de orde geweest. En daarvan is gezegd dat doen we nu niet. Dus de hesjes zijn... Um, um, ja, die, die zijn. Uh, ja, gaan we nu niet doen, om het zo maar te zeggen. Maar het is niet uitgesloten dat hè, over een jaar, als we kijken naar de evaluatie... dat dat misschien wel tot de mogelijkheden uh, behoort. Maar ik denk dat dit stuk al uh, een hele verbetering is... Uh, Ten opzichte van de huidige situatie. Want het probleem is nu dat er gewoon te veel onduidelijkheid is. En om dan ook het bruggetje te slaan naar handhaving, eh, dat, dat matcht natuurlijk niet goed als je niet, geen duidelijke regels hebt en geen duidelijke zonering eh, in relatie tot handhaving. Want niemand weet eh, hoe ze zich, eh, eh, waar hij wat mag doen. En als ik meneer Berg eh, hoor, dan, dan zou ook de politie zeggen: van ja, wat, wat moet ik eh, hiermee? En als het gaat om handhaving, want mevrouw Gurdersson, u, u hebt gelijk, je moet juist handhaven als je niet gedraagt. Maar ik heb hier ook niet een uh, te beeld uh, uh, willen geven. Want A, is het niet zo dat wij elke dag zullen gaan patrouilleren op het strand. Dat is ook niet nodig, omdat je niet elke dag... Uh, ja, die kruising hebt of dat er in die zin die gevaarlijke situaties ontstaan. Dat is één. Een tweede heeft ook te maken met capaciteit... die gewoon schaars is en goed verdeeld moet worden. Daarom hebben we gezegd, we leggen de focus van die handhaving echt op de drukke dagen. En dat is ook nu waar we, wat we nu voorstaan. En die drukke dagen, dat zullen echt de dagen zijn... Dat is niet een dag dat het 30 graden is en wind stil. Dan is het ook druk, maar dan zal er niet gekaaid worden, want dat kan nou eenmaal niet. Maar je hebt ook dagen dat er gewoon al die gebruikers tegelijkertijd op het strand zijn... en dat er dan gewoon risico's ontstaan. Nou, en dat zijn de dagen waarop de focus zal liggen van de handhaving. Maar nogmaals, ook de politieinzet, dat is niet alleen aan Zandvoort. Dat wordt echt tegenwoordig breder bezien. Maar dit zijn wel de regels waar men zich aan te houden heeft... En de meldplicht dat moet nog nader uitgewerkt worden. We vragen nu een zienswijze aan u voor wat betreft het beleid. En, maar dat moet natuurlijk in ieder geval voordat iemand uh, daarmee begint. En u vraagt naar de nadere planuitwerking en ik denk dat u bedoelt van hoe staat het... En als ik dat niet uh, goed heb begrepen, dan uh, hoor ik dat ook graag. Dat u doelt op hoe het verder uh, gaat met de ontwikkeling van een watersportcentrum en uh, het Papendal-aan-Zee uh, aspect. Um, maar als ik dat niet goed heb begrepen, dan, uh, ja, dan hoor ik dat ook graag. Want ik heb niet helemaal scherp um, wat u bedoelt um, met, met het uitwerkingsplan. Uh, um, er is ook een vraag gesteld over, door meerdere partijen over de... Is er een interruptie? Ja. ja. Berg, gaat u gaan. Nou, ik, ik heb het even snel opgezocht, bladzijde 8. In de na, in, ik lees het voor. In de nadere planuitwerking kan onderzocht worden of en op welke wijze gemotoriseerde durfsporten in zee mogelijk zouden moeten zijn. Daar hoor ik graag een antwoord op. Dat is uh, helder, want het is. Uh, ik dacht, nou ja, het was mij niet helemaal duidelijk uh, uh, waar u op doelde... maar dat is het uh, nu wel. Uh, dat staat in het kopje inderdaad ten aanzien van Papendal en Zee. En dat gaat echt om de verdere doorontwikkeling van Zandvoort als durfspot. Want zoals u weet heeft de provincie Zandvoort ook aangewezen als durfspot. En we gaan nu echt kijken van, goh, hoe geven we dat meer handen en voeten... Uh, een van de stappen is in ieder geval om te komen tot een heldere watersportsonering, maar dat is niet de enige stap. Een jaar rond watersportcentrum kan daar ook een stap in zijn. Maar ook inderdaad kijken van, goh, moeten we nog andere vormen van gemotoriseerde uh, durfsport toestaan. Dus dat is echt specifiek gekoppeld aan uh, ja, de nadere uitwerking ook van, uh, ja, van, van dat watersportcentrum en die Papendal aan zee uh, uh, locatie. Mevrouw um, um... nog één ogenblik. De heer Berg wil nog een duidelijke ja? aanvulling hebben. Meneer Berg. Ja, dank u voorzitter. Um, Daar was mijn vraag: hoe ziet u dit voor zich? Wordt dit een pilot of komt het terug naar de Raad? Duidelijk, meneer Berg. Mevrouw Vrij. Nou, ik wil eigenlijk nog niet vooruitlopen op de vorm, want de ideeën en de beleidsvorming hieromtrent is volop gaande. En afhankelijk van hoe dat zal gaan, wordt de raad uiteraard geïnformeerd. Maar ik kan nu nog niet zeggen, nou dat wordt sowieso een pilot of niet. We zijn nu eigenlijk met name bezig ook met de nadere uitwerking van het amendement dat u hebt aangenomen, om ook te kijken naar dat jaar rond centrum. Dus dat is nu de eerste stap en ik wil eigenlijk nog niet... Vooruitlopen op vormen en uh, hoe dat verder zal gaan. Maar uiteraard uh, zullen we de Raad daarin uh, betrekken als dat een vorm is uh, die, uh, ja, uh, waarvoor u bijvoorbeeld kaders moet vaststellen. Uh, even kijken, er is nog één onderwerp waarvan ik denk dat het goed is om daar nog uh, expliciet op in te gaan. En dat is inderdaad de verhouding met de jaar rond uh, paviljoens. Uh, want er zijn. Allerhande eisen, nog los van de watersportzonering, eh, die betrekking hebben op uh, het wel of niet kunnen toestaan van zo'n jaar-rond locatie. Uh, Rijnland heeft daar bijvoorbeeld uh, regels over, want uh, hè, zoals u weet mag het dan niet binnen zoveel meter naast een al, al bestaand uh, jaar-rond paviljoen. Er uh, zijn dus ruimtelijke eisen met andere woorden. Daarnaast wil je ook kijken van, goh, wat willen we nou dat dat toevoegt, zo'n watersportcentrum. Dus er zullen eisen zijn qua, uh, nou ja qua activiteit noem ik het dan maar even. En een derde punt, wat nu, uh, waar nu een relatie mee wordt gelegd... is die watersportionering. Die relatie leg ik op dit moment niet. Uh, het is dus niet zo dat het... Uh, hoe, hoe zei meneer Deen, u zei het... Uh, of dat op geen enkele wijze uh, van invloed is. Uh, dat wil ik niet zeggen... Uh, maar het is niet een harde eis dat het één op één gekoppeld wordt. En dat heeft met het volgende te maken. Uh, met de vaststelling van dit uh, uh, van de APV, de wijziging van de APV, en uw zien ook met betrekking tot de watersportsonering, krijgt het college ook een bevoegdheid om die watersportsonering aan te passen. Dus zo nodig is dat mogelijk. Als u mij vraagt: is het een pre, is het een voordeel als uh, het uh, watersportcentrum bijvoorbeeld meer in het noorden is of uh, niet naast een uh, al bestaand watersportcentrum. Jazeker, dat zijn wel elementen. We kijken daar breed naar vanuit allerlei disciplines, maar het is niet zo dat mensen uh, of ondernemers moet ik dan misschien zeggen of paviljoens die nu in die langzame watersportsonering zitten, per definitie zijn uitgesloten.